Freddy Fantijn met het NOS Journaal. In Nepal is opnieuw een zware aardbeving geweest... met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Volgens de eerste meldingen zijn vier mensen om het leven gekomen. Het epicentrum van de beving lag een kleine 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Katmandu. De nieuwe beving werd binnen een half uur gevolgd door enkele naschokken van 5,6 en 6,3 op de schaal van Richter. De verwoestende beving van 2,5 week geleden had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het dodental daarvan staat op ruim 8.000. Er zijn 18.000 gewonden. Nederlandse banken moeten wellicht hun kapitaalbuffers verder verhogen. Toezichthoudende Nederlandse Bank waarschuwt daarvoor naar aanleiding van nieuwe, strengere internationale eisen van het Comité van Banken Toezicht. Door die hogere buffers kunnen banken mogelijk minder kredieten en hypotheken verstrekken of tegen een hogere rente. Tarik Z, die eind januari met een namaakwapen het NOS-gebouw binnendrong, is volgens een advocaat geen verwarde man. Op beelden van die avond maakt Zet wel die indruk. Zijn advocaat zegt dat hij vanaf het begin helder met Z heeft kunnen spreken over wat hij heeft gedaan. De advocaat benadrukt dat hij geen gedragsdeskundige is, maar dat hij spreekt uit ervaring. Z moet vandaag voor de rechter verschijnen. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. De rechter kijkt of er nog aanvullend onderzoek nodig is. En in Bangladesh is voor de derde keer deze maand een blogger vermoord die kritiek had op de islam. Eind februari werd in de hoofdstad Dhaka iemand vermoord. En in maart werd ook een blogger op straat doodgestoken. Ook omdat hij kritiek op de islam had. Het weer, veel bewolking, plaatselijk een bui. In het zuiden droog, vanmiddag in het westen wat vaker zon, maar het noorden houdt kans op een bui. Het wordt van 15 graden in het noordwesten tot 21 in Limburg.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. Beleef In 2015 al 25 jaar. Live. Live. G -G met, met nu. Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM. En onder het man van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50.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 Met een geweldig vreugde betoon worden de bevrijders ingehaald. Ja, ja, ja, ja. Prins Bernard, opperbevelhebber van de binnenlandse strijdkrachten geïnspecteert zijn dappere strijders. Geschiedenis van twee oude mensjes... en een portretalbum.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 Bevrijdingsdag, natuurlijk. En als opening horen u onze herkenningsmelodie van Louis Davids met Weet je nog wel, oudje? Een opname uit 1928. Het komende uur, muziek uit de jaren 70, Met onder andere de eerstvolgende artiest. Hij deed mee op 13 juli 2009.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 Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank. Een hele nacht te smoegen. Maar hij doet het met genoegen. Honkie donkie voor een jonkie, nee, geen dank. Maar in de dolle olie van dat komt op de hoek. Kun je doorgaan tot het einde voor een slokje per verzoek.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 We'll <laughs> be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 Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jonge Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zong Kromme teun, bood's was Wie stoe, zeun? je Sarah Vier, vier, alles de vier vier, vier, vier, Op drie, vier, vier, vier. Zo reis je naar niet liever met z'n schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, jij, jij. Die, die zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij. Willem wat heb je grote hart And Je grote.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 zeggen Wat je nee. werkelijk voelt, je bent bang dat je een vlakte slaat. Ja, mensen doen gewoon, We doen al werk voor de hoogste van liefde Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, om na, na, van Nog te vroeg. Doe jij maar gewoon het gek en Na na nee, nee, de nee, de vraag, ben nee, van jou nee, nee, van nee, Wat is het moeilijk nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, wat je werkelijk voelt, je bent bang dat je een vlater zet. Ja, mensen doen gewoon, doen al genoeg.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 Het defilé werd afgenomen door Prins Bernhard als voormalig bevelhebber der binnenlandse strijdkrachten. Naast commando-troepen zag men onder meer nog in burger geklede verzetstrijders, Engelandvaarders en leden van de vrouwenhulpkorpsen. Zij werden gevolgd door militairen van de strijdkrachten van nu. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.